4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De Onderwijsraad vindt het niet verstandig om het aantal profielen op de HAVO en het VWO te verminderen. De raad gaat daarmee in tegen de plannen van minister Van Bijsterveld. Die wil van vier profielen terug naar twee of drie. Ze hoopt dat scholen dan meer aandacht kunnen besteden aan de kernvakken... en het onderwijs makkelijker kunnen organiseren. Maar dat verwacht de Onderwijsraad niet... Wij concluderen dat het terugbrengen van de huidige vier profielen in HAVO vwo naar drie of mogelijk ook twee profielen geen inhoudelijke verbe verbetering oplevert. Geen betere aansluiting met het hoger onderwijs. En voor de meeste scholen is er ook geen organisatorisch voordeel te behalen. Dus we vinden een wetwijziging voor alle scholen op dit moment onverstandig. Het verminderen van het aantal profielen kan leiden tot een slechtere aansluiting op met name technische studierichtingen, zegt de onderwijsraad. Minister Verhagen is niet van plan iets te doen tegen de recente prijsverhogingen voor mobiel internet. Hij vindt de hogere tarieven van KPN, Vodafone en T-Mobile geoorloofd, schrijft hij in antwoord op vragen van de PvdA.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 Bij een ongeluk op de A15 bij Dodewaard in de Betuwe zijn zeker twee mensen omgekomen. Een vrachtwagen schoot door de middenberm en botste aan de andere kant frontaal op een busje. Daarbij kwamen de vrachtwagenchauffeur en de bestuurder van het busje om het leven. Op de weg is het een ravage, zegt het KOPD. De vrachtwagen ligt op zijn zij. Hij kwam vanuit de richting Rotterdam, maar ligt nu met zijn neus richting Rotterdam. Ja, wat voor klap daar is ge gemaakt, ja, dat zijn we op dit moment nog aan het onderzoeken. Maar dat het een grote klap is geweest, dat is helder. Het busje staat dwars over de weg en uh, is ook uh, zeer zwaar beschadigd. Na 15 bij Dodewaard is nog tot vanavond laat in beide richtingen afgesloten.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 Kunnen we natuurlijk ook dit niet zonder consequenties laten? Dus wat dat betreft roept mijn fractie ook op: de nog resterende collegeleden, om dat voorbeeld, wat dan gegeven is, door de VVD-wethouder te volgen. Het rapport wordt morgen in de gemeenteraad besproken. Dan het weer wisselend bewolkt en vooral in het noorden buien. Er staat een stevige westenwind en het is slechts 17 graden. Morgen opnieuw een mix van wolken, zon en enkele bui. Het wordt niet veel warmer dan vandaag, maar vanaf woensdag meer zon en hogere temperaturen. ANUB ah, Verkeersinformatie. Het probleem aan het begin van deze spits zitten op de A12 en de A15. U hoort het al in het nieuws. De A15 Gorkum-Nijmegen is in beide richtingen dicht... na een ernstig ongeluk met een vrachtwagen. Van Gorkum naar Nijmegen leidt dat tot file tussen Tiel-West en Echtold. 5 kilometer. En uh, iets verderop is de weg dus dicht. Verkeer van Gorkum naar Nijmegen kan beter omrijden via Den Bosch... vanaf knooppunt Deil, over de A2 en de A59... De andere kant op vanuit Nijmegen is de weg ook dicht. En dan al vanaf Knoopend Valburg. Nou, dat veroorzaakt geen file meer. Verkeer richting Rotterdam moet dus wel omrijden. En dat kan via Utrecht over de A50 en de A12. Andere problemen die zijn er op de A12 bij Den Haag. Van Den Haag naar Utrecht is een kettingbotsing geweest bij knooppunt Prins Klausplein. Er zitten wel zes auto's op elkaar en er staat 4 kilometer file. Er zijn drie rijstroken dicht. Er moet nog technisch onderzoek komen. Verkeer vanuit Den Haag kan dus beter omrijden via Wassenaar en Leidsendam over de N14. Elders op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Driebergen en Veenendaal-West, 9 kilometer. Na een aanrijding is de rechte rijstrook dicht. De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 Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, opnieuw welkom bij Villa VPRO. Wij zijn nog tot half vijf bij u op deze zender Radio 1. Zoals u gewend bent van ons op maandag met ons panel Schuld en Boete. Daarvoor zit u hier vandaag in de studio Esther Vroeg. U hoorde haar al even, zij is strafrechtadvocaat. Hartelijk welkom. Uh, Sander Jansen, ook strafrechtadvocaat. En Paul Vuggs, misdaadjournalist van Parool. Allebei ook welkom. Die uh, zich een beetje zorgen maakt of zijn microfoon het wel doet... omdat het lampje <lacht> niet landt. Ja, maar hij doet Paul, het. Hij doet het. We bent luid en duidelijk te horen. Pla het lampje is <lacht> stuk hoor ik van de techniek. Ja, dat uh, kunnen wij constateren. Sander Jansen, afgelopen zaterdag is in de Arena... Afscheid genomen van een van je cliënten, Sven Westendorp. Ja. Hij was Ajax-supporter en werd 12 augustus in zijn woning in Slotervaart beschoten. Nou, uh, voor zijn woning in Slotervaart. Voor zijn woning, ja. ja, ja. Sorry. Um, wat, is dood, is er overleden aan die... Overleden. Aan die, Twee ja. dagen ja. daarna, hè? Nou, ik geloof op vrijdag is hij die, is die beschoten en ik op woensdag is hij overleden uiteindelijk. Ah. Bij mijn hoofd. Ja. Wat speelde hier allemaal op de achtergrond? Wat was hij gaande? Ja, dat is een, een hele grote vraag die ik niet kan beantwoorden. Ik weet het antwoord niet. De uh, politie doet onderzoek en dat onderzoek is in volle gang. Uh, dus ik kan er eigenlijk niet zoveel over zeggen. Er is heel veel gespeculeerd in de media wel wat de achtergrond zou zijn. Maar het is eenvoudigweg nu niet bekend. Nee. Wat uh, gespeculeerd wordt is dat hij uh, betrokken was bij drugszaken. Zoals ja. blijkbaar wel meer uh, mensen die lid zijn van, blijkbaar lid zijn van de harde kern van, van de Ajax-support. Nou, dat is inderdaad een, heel korte, een hele korte slag wat er ja. gespeculeerd is. Uh, er is een strafzaak gaande in Amsterdam... waarbij een aantal uh, leden van de vermeende harde kern van Ajax... Uh, in cocaïne gedeeld zouden hebben. Daarin komt zijn naam voor. Uh, maar hij is niet als verdachte aangemerkt en niet, uh, niet vervolgd verder. Omdat hij eigenlijk veel te weinig voorkwam om daadwerkelijk te gaan vervolgen. Maar de tendens in de media was wel een beetje dat als je doodgeschoten wordt dan zal het wel ergens mee te maken hebben. En zal het meestal ook wel met drugs te maken hebben. Dat heb je ernaar gemaakt? Dus eigenlijk de, de nou, tenaar. bijna wel. Het is bijna een soort blaming the victim, inderdaad. Dat je zegt van, uh, dat gebeurt niet zomaar. Ja. Dat speelde hier. Uh, en daarna speelde, laat ik dat nog om één keer vertellen... Uh, ook in de media steeds weer het verhaal... dat hij in die drugzaak als informant zou hebben opgetreden voor de politie. Dat hij ge gelogen, geklikt zou hebben. Geklikt zou hebben. Nou, dat is volstrekt volstrekte flauwekul. Want in dat hele dossier komt helemaal geen informant... of anonieme informatie voor. Dus we zijn de afgelopen maanden, zelfs voordat het gebeurde... al een aantal keren hebben we geconstateerd dat dat verhaal steeds maar terugkwam. Hmm. En het bleek bijna onmogelijk om dat uh, zo tegen te spreken... dat dat uit de wereld uh, werd geholpen. En na, zijn, uh, uh, na die schietpartij, na zijn overlijden, ging het, helemaal, uh, het verhaal helemaal op de loop. En alle media bijna hebben daarover bericht dat dat uh, aan de hand zou zijn. Esther, is, is de, gebeurt dat vaker? Tegenwoordig, dat, dat er komt een verhaal in de wereld en dat is er bijna niet uit te krijgen? Heeft dat nou, het dat, het internet dat te maken? er veel gekletst wordt uh, onderling in de criminele wereld, dat uh, mogen we wel duidelijk zijn. Ja. En ik kan me ook soms niet aan de indruk onttrekken, maar ik heb geen enkel idee wat in deze zaak is gebeurd. Want ik ken de zaak ook verder niet, ik ken de persoon ook niet. Maar ik heb ook wel eens het idee dat de politie uh, moedwillig en opzettelijk bepaalde informatie de wereld inwerkt nou, onderlingende personages en dergelijke tegen elkaar op te zetten. Paul Vughts, ja. je bent van uh, Het Parool. We hebben ja. het hier over een uh, Ajax-supporter. Ja, ja, heb je, dus je van je ben, <laughs> We Uitgevloed. zijn bij jou aan het goede ja. adres. Ja. Als het gaat om wat Sander Jansen zegt, eigenlijk een soort beschuldigende vinger van, er wordt maar wat geschreven over. Ja, kijk, Sander heeft gelijk in die zin dat uh, uh, Sven Westerdorp in dat dossier voorkomt, maar uiteindelijk niet uh, is gearresteerd en... Uh, uh, en niet meer groot als een belangrijke verdachte. Het, het, in het begin van het dossier zie je hem uh, volop figureren... Hij had, er waren van zijn ticketbedrijf, hij had een bedrijf in onder meer in doorverkoop van tickets op internet. En er zijn uh, werkgeversverklaringen en salarisspecificaties altijd niet vervalst gevonden. Uh, die gelinkt werden aan woningen waarmee woningen waren gehuurd in de vrije sector. Duurdere woningen uh, waarin hash, uh, handel, mm. waarin wet, wietplantage gevonden zijn. Uh, uiteindelijk is het onderzoek een heel andere kant op gegaan. Uh, wat ik in het parool heb gememoreerd... en wat, wat Sander ook al zegt, is dat al maanden het gerucht ging... als zou hij mogelijk met de politie hebben gesproken. Dat heb ik in mijn stuk ook gememoreerd. Dat het, kwalijk, dat het gerucht ging en dat het een gevaarlijk gerucht kan zijn. Mm -hmm. Maar ik heb niet geschreven dat, dat, uh, dat hij... Uh, een melding gemaakt een, het, van het gerucht. Dat het gerucht En was. dat het gevaarlijk is en dat er verder geen aanwijzing voor was. En, uh, nou goed, Ik denk zelf dat we dat uh, in het parool nu genuanceerd hebben gebracht. Mm -hmm. Maar inderdaad is dat uh, een verhaal... Wat, wat dan soms met minder nuances uh, uh, weergeeft. Uh, op allerlei andere plekken. Je kunt er ook voor kiezen om dat uh, gerucht niet, niet te noemen. Ja, maar vind ik niet mijn taak. Ik moet melden wat er mogelijk allemaal op de achtergrond kan hebben gespeeld. En uh, dat staat heel duidelijk in mijn stuk stond heel duidelijk... ik heb geen idee. En maar dat pretendeer ik kan je nou niet. een direct maar... verband leggen of is dat ook weer gevaarlijk dan uh, Sander... tussen het feit dat hij neergeschoten is en dit gerucht. Dus dat iemand gedacht heeft, hij heeft geklikt en hij verlinkt mij. Ik, ik, ik schiet hem dood. Hm. Nou ja, dat verband kun je, kun je niet zomaar leggen. Dat is inderdaad gevaarlijk, ja. maar je kan het natuurlijk niet Met uitsluiten. Net zo gevaarlijk, maar je mm. kan het natuurlijk niet uitleggen. Ik begrijp ook wel, kijk, Paul heeft net zo goed gelijk... ik begrijp wel dat er geschreven wordt van dit gerucht gaat... maar waar Paul erbij schrijft... maar er is in het dossier helemaal geen enkele aanwijzing voor te vinden... dus het gerucht is nergens op gebaseerd... blijft die nuancering bij een hele hoop andere media... die het van hem overnemen of weer van elkaar overnemen, achterwege. Mm. En dan krijg je een soort sneeuwbaleffect aan beschuldigingen... die een beeld oproepen van iemand dat helemaal niet terecht is. En daar heb ik me wel boos over gemaakt de laatste tijd. Ja. Dus... Je zou kunnen zeggen dat dit de reden voor zijn moord geweest kan zijn. Nou, ja, dat zou je kunnen zeggen... want alles kan de reden voor zijn moord zijn geweest. Ja. Ik weet niet wat de reden voor zijn moord kan is je geweest. Kan jij het achterste van je tong laten zien? Hier in dit programma, nu? Ja? Ik zou, nee, ik denk het niet. Het onderzoek loopt nog. Ja. Dus ik kan niet helemaal het achterste van mijn tong laten zien. Maar ik kan wel zeggen oprecht dat ik niet weet... wat de achtergrond van de moord is. Nee. Ik heb daar geen zekerheid of duidelijkheid over. Maar je hebt ook niet van. het gevoel dat de politie dit... moedwillig als gerucht in de wereld zetten? Dat weet ik niet. Ik denk wel dat Esther een punt heeft als ze zegt dat je in uh, zeker wat grotere strafzaken wel merkt dat de politie probeert verdachten terror uit te spelen. Of ze dat in deze zaak hebben gedaan, dat denk ik eigenlijk niet. En dat de politie ook wel weet dat zo'n gerucht wel heel riskant kan zijn. Dus ja. ik denk dat dat hier niet gespeeld is. Laat heeft. ik ja. zeggen dat ik over het gerucht heb geschreven en uh, dat kwam bijvoorbeeld niet uit politiehoek. Maar het was, kijk het is een 1 en 1 is 2 verhaal, uh, daar waar die soms, soms niet klopt. Maar... Iemand uh, wordt niet gearresteerd... terwijl allerlei mensen weten dat hij wel een prominente rol... in het aanvankelijke dossier uh, speelde. Mm -hmm. En dan kan zomaar ineens iemand denken... hé, hey, wacht, is daar misschien de reden voor? Waarom wordt Sven niet gearresteerd en al die anderen wel? Ja, ja, ja, uh, ja, ja, ja, en zo ja, ja, ja. kan een gerucht in de wereld komen. Uh, ik weet niet precies hoe het hier gaat. Dus mij bereiken die geruchten, maar niet de bron van de nee. geruchten. Uh, maar die geruchten waren uh, in Amsterdam... In het, uh, in het wereldje waren die breed bekend. En uh, nou, dan als dan iemand wordt voor... doodgeschoten... dan is het ook aan mij om ook dat te memoreren... dat die geruchten er zijn... Ja. Dat is, dat is los van, de van de de het de feit dat ik ook niet weet wie heeft geschoten. En anders, uh, in ja. zo'n zo soort zaak, word je dan goed op de hoogte gehouden van de, van de politie? Of heb je het idee dat ze dingen achterhouden? Nee, ze houden heel veel achter en ook terecht, denk ik. Ik, bedoel, ik ben ook niet in een positie nu om op de hoogte te worden gehouden... van het verloop van het onderzoek. Er is een belang om dat onderzoek zo rustig mogelijk te doen. En dat vertellen ze mij dus helemaal niet. Ik weet er net zoveel van als de, de meeste andere mensen. Ja, Jij ja, was heel eventjes nog, uh, ja. Paul, uh, bij dat afscheid in de arena niet welkom. Hè? Was dat vanwege het feit dat je geschreven hebt hierover... en dat in de ogen misschien van vrienden van hem niet genuanceerd genoeg was? Nou, de media waren niet welkom in zijn algemeenheid. Ja. En uh, mensen hebben niet me gebeld om te zeggen dat jou. ik ook specifiek niet welkom was. Ja. Omdat ik erover geschreven had, inderdaad. Maar daar moet ik bij zeggen dat ik... Uh, en geen Ajax-supporter. En ja. geen Ajax-supporter. Ik ben een Willem-2-supporter. Helaas spelen we tegenwoordig in de Eerste Divisie. Maar... Uh, Kijk, de direct betrokkenen, en die kring maak ik zo breed... dat zelfs uh, Jansen er ook nog als advocaat uh, invalt. Mm -hmm. die zijn dismissed als ze kwaad zijn op iedereen... die maar enig vlekje uh, zouden signaleren uh, op de, hun overleden naasten. Uh, wel vind ik, uh, trek ik soms mijn wenkbrauw op als ik zie... in hoeverre hij als een soort messias nu wordt uh, gepresenteerd... en uh, een modelburger uh, en uh, een voorloper van ons allemaal... Nou, daar past misschien enige nuance in die zin dat hij toch bij uh, leven... Uh, behoorlijk vaak met justitie in aanraking is geweest. En, ja. Maar goed, ik wil dat ik wilde ook verder ook niet... Ik, nee. ik ben de er niet, om, om... niet zo goed. Precies, Sander. Is het. Of de dood niet zo goed. Okay. Esther Vroeg, een cliënt van jou is ook in de belangstelling in het nieuws. Het gaat om de forensisch patholoog dokter Spendlaf. Een Zwitser, hoe weet je het niet aan zijn naam zou zeggen. Nee. Die in een strijd is verwikkeld met het Nederlands Forensisch Instituut. Uh, deze man, uh, wat ik erover gelezen heb... is die, als die een oordeel moet geven over het werk van dat instituut... eerder duidelijker dan beleefd. Ja, op een gegeven moment is hij dat geworden inderdaad. Dus ik, ik kan u zeggen, het is een uiterst uh, genuanceerde man. Maar uh, we hebben inderdaad, uh, hij is een strijd verwikkeld met het uh, Nederlands Forensisch Instituut en met het Openbaar Ministerie. En dat is niet uit de lucht komen vallen. Uh, meneer Spendloff is de afgelopen jaren uh, als Forensisch deskundige, meer een bijzonder Forensisch patholoog, benoemd in heel veel uh, spraakmakende moordzaken. En de door, de door keer, wie? Is hij daarbij uh, gaat Zowel het OM. door. Dat is een, inderdaad een goede vraag. Zowel door het openbaar ministerie als door de verdediging uh, van verdachten. En enerzijds viel zijn oordeel dan uit ten faveur van de verdachten. Uh, anderzijds was eens een keer uh, de stellingname van het openbaar ministerie. Noem eens een spraakmakende zaak waarin uh, het verkeerd ging. Waarin die botste met dat instituut. Nou ja, dat is eigenlijk de aanleiding geweest van het hele onderzoek wat nu naar hem loopt. Dat is de zaak uh, Anita C. geweest. Dat is, gaat over de geleense babymoorden. Deze mevrouw, uh, althans in haar woning, in de tuin achter haar woning... Uh, zijn drie babylijkjes gevonden. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft uh, onderzoek gedaan. Die hebben gezegd, ja, wij kunnen niet vaststellen... of dat het een uh, onnatuurlijke doodsoorzaak heeft. Uh, vervolgens uh, zat het Openbaar Ministerie in Maastricht met zijn handen in het haar. En die hebben meneer Spendloff uh, benoemd. En deze kwam tot de conclusie dat in ieder geval... één van de babylijkjes een niet-natuurlijke dood is overleden. Mm -hmm. Eh, daarnaast is het tot de conclusie gekomen dat de ingewanden van het bepentje eh, zoek waren, kwijt waren. En eh, daarnaast ook dat het pathologisch rapport, zoals dat opgesteld was door de forensische patoloog van het Nederlands Forensisch Instituut, dat het niet deugde. Hm. Maar even die ingewanden, waarom waren die kwijt? Nou ja, er is tot op de dag van vandaag geen duidelijkheid over. Er zijn allerlei speculaties over. Maar eh, ja, de rechtbank Maastricht vond het uiterst bezwaarlijk, vanzelfsprekend meneer Spendlof uit hoofden van zijn professie. Eigenlijk is er dus geen grondig tegenonderzoek mogelijk op het moment dat die ingewanden ontbreken. Hm. Maar daarnaast is het natuurlijk nog eens een keer ethisch hè, dat je straks aan de nabestaanden een onvolledig onvolle, lichaam uh, moet retourneren of gaat ja. retourneren. Dus allemaal in december 2010 heeft dat plaatsgevonden. En volgens heel kort daarna is er een onderzoek uh, gestart naar de deskundigheid van meneer Spendlof. En let wel dus. De afgelopen jaren is hij... Door wie is dat onderzoek ingesteld? Op last van wie? Uh, op last van het Medisch uh, Expertisecentrum. Uh, dat is onderdeel van het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Uh, uiteindelijk is hij in april één keer een aantal uren verhoord. En toen kwam men tot de conclusie op dat moment ja, dat het allemaal klopte. Zijn diploma's klopten. Uh, nou, om even een idee te geven waar het dan de discussie uiteindelijk over gaat. Meneer Spendloff heeft nota bene zijn Engelse cv het woord dissertation uh, uh, genoemd. Nou ja, volgens het Open Minister in Nederland geeft hij zich dus ten onrecht uit voor iemand die gepromoveerd is. En op het moment dat je dan stelt van het is een Engelse cv, een Nederlandse cv is dat niet terug te vinden. Er staat netjes scriptie in. Dat is het, dat is het niveau waarop gediscussieerd wordt op dit moment. Mm -hmm. Is de reden waarom ze hem zo hard aanpakken het feit, wat, wat ik net zei, dat hij er hard handig ingaat. Hij heeft bijvoorbeeld tegen dat over het NFI gezegd in verband met die organen, uh, dat het bewijsmateriaal verduisterd heeft. Ja. Dat is nogal een pittige opmerking ja, natuurlijk. Ja, maar uh, hij kan dat uh, uh, onderbouwen met zijn bevindingen. En dat is ook de reden waarom hij vorige week heeft besloten. We zijn heel lang bezig geweest op een normaal discussieniveau... om duidelijkheid te verkrijgen. En ook om uh, deze strafzaak gesteponeerd te krijgen. Dan wel uh, dat die op zitting komt... En, uh, in ieder geval een conclusie verbonden wordt. Maar uh, dat is de reden geweest waarom meneer Spentloof... afgelopen week aangifte heeft gedaan. Uh, A. Tegen het NFI, wegens verduistering, bewijsmateriaal... en schriften hm. En B. Tegen het Open Ministerie in Rotterdam... wegens laster en belediging. Sander Jansen, is het dat NFI, het is vaker hier ter sprake geweest... het Nederlands Forensisch Instituut... heeft heel lang een monopoliepositie ja. gehad. Er zijn inmiddels wel andere ook erkende instituten... waar uh, uh, pathologen, anatomen forensisch... Uh, uh, pathologen uh, die, die, die onderzoek doen... Maar toch is het, wordt het altijd nog gezien dat NFI als een verlengstuk van het OM. Ja. Dat is natuurlijk op zich al iets geks. Ja, is op zich iets geks, dus zeker vanuit, uh, als je het internationaal bekijkt... Het is het heel raar dat uh, het wetenschappelijk onderzoek door justitie plaatsvindt. Aan de andere kant moet ik er wel bij zeggen dat ik uh, het NFI wel redelijk hoog acht... in die zin dat ik niet de indruk heb dat ze uh, broddelwerk afleveren over het algemeen. Maar het blijft wel vreemd dat uiteindelijk de vervolgende partij... Uh, bijna de monopolie heeft op het deskundige onderzoek. En bovendien is het raar dat je in strafzaken steeds vaker ziet... dat er een soort vooroverleg in een strafzaak plaatsvindt... tussen het Openbaar Ministerie en het NFI. En dat vooroverleg dat wordt gezien als een intern overleg... En mag niemand iets van weten wat daar besproken wordt. Ja. En dat voedt natuurlijk alleen maar het gevoel ja. bij met name advocaten. Van we worden hier op achterstand gesteld en uh, ja, we, we vechten tegen, tegen het openbaar ministerie samen ja. met het NFI. Ja. Ja. Paul Vucht, nou heb je de situatie dat iemand uh, de forse kritiek heeft op het instituut. Ja. Is, het dan de, is het dan gewoon dat dat instituut dan zo hard terug slaat? Staat deze zaak kortom niet op zichzelf? Nou, ik ken niet zo heel veel zaken die vergelijkbaar zijn met, uh, uh, met deze. Ik kan me wel voorstellen als uh, uh, deze. Maar ik ken deze specifieke zaak ook niet goed, goed hoor. Maar als deze deskundige zelf denkt dat, die, uh, volledig, dat zijn deskundigheid ten onrechte volledig onderuit uh, wordt gehaald. dan kan ik me voorstellen dat hij slaapt met uh, de middelen die hij heeft. En het RDV uh, zal alles doen om te proberen uh, uh, die uh, verhalen weer uit de lucht uh, te krijgen. Kijk, het is. Uh, wat inderdaad uh, het geval is, is dat het is een enorm instituut uh, en het is natuurlijk uh, van de staat. En het uh en je moet altijd, ik snap ook niet dat ze niet alles aan doen... om de schijn van partijdigheid uh, bij zich weg te houden. En daarom moet je volgens mij Geheim overleg moet je dan niet hebben. Nee. Geen geheim overleg. En ook al zouden ze nog zo discreet en ze nog zo te goede trouw zijn... dat is gewoon nooit verstandig om uh, geheim overleg te hebben, zou ik zeggen. Um, en daar staat tegenover dat het een enorm instituut is. En uh, daar zitten ze iets voor 400 uh, uh, deskundigen aan zijn eraan verbonden. Op al, in allerlei gelegenheden. En de contractparties kunnen dan op, op specifieke delen wel worden gedaan. door Je moet je echt specialiseren, want je kunt niet alles doen... wat het NFI kan. Want we hebben in Nederland niet... een instituut dat vergelijkbaar is... Mm -hmm. uh, met het Nederlands Forensisch Instituut. En moet je, daarom moet je extra... Zijn. Maar het zwakke in de is, het is natuurlijk dat ze deze Dr. Spendlove... Ik heb nog steeds het idee dat we dan in een stripboek zitten. Maar ja. het is echt... Strange Love zeggen. Strange Love. Ja. Ja. love. Ja. Ja. Want Dr. Paul, wel ook, dan vroeg ik dat aan Esther, ook door het OM is gevraagd. Ja, maar als hij Niet alleen door, door verdedigers, maar door het OM regelmatig. Hij is verbonden is aan de Zwitserse Universiteit en hij treedt nog steeds overal in het buitenland op, behalve Nederland. En het, het uh, hele vervelende is ook dat, kijk, als dit onderzoek terecht zou zijn. Rond het dan ook snel af? En dat is ook wat we het Openbaar Ministerie opgeroepen hebben. Ja. Maar er is nu een advies uitgegaan van het college Procureurs-Generaal dat men geen zaken meer mag doen met meneer Spendloff. Uh, dus ja, in die zin wordt hij natuurlijk uh, het werk onmogelijk gemaakt in Nederland. Ja, maar uh, nu zegt hij ook dat hij aangetast wordt in zijn goede naam en eer. Ja. Uh, maar als hij dan zelf zo gewaardeerd wordt in de rest van Europa, wat kan hem dat Nederlandse instituut dan schelen? Nou, omdat deze meneer inderdaad echt op zoek is naar de waarheidsvinding. Hm. In alle rapportages die hij maakt. En ik heb hem op een gegeven moment ook gevraagd... van: waarom doet u dit werk? Want hij is voornamelijk gespecialiseerd in kindermoorden. Hm. Nou, toch niet het meest uh, ja, redelijk redelijk opwekkende. Het meest opwekkende, inderdaad. <laughs> ja. uh, redelijk heftig. En hij zegt, ja, ik ben op zoek naar de waarheidsvinding. Mensen en kinderen die niet meer kunnen spreken... ik wil graag eruit halen voor alle partijen. En dat maakt mij niet uit of dat nou voor de volgende instantie is... dan wel voor de verdedigende instantie. Maar ik wil... Weten wat er gebeurd is met zo'n lichaam. Ja. Hoe gaat dit aflopen, denk jij? Nou ja, we hopen nog steeds op goed overleg uh, met Oma Ministerie. Maar ik denk dat die uh, fase inmiddels voorbij is na al die maanden. En uh, ik zal u ook zeggen, ik kan er nog niet al te veel over onthullen, maar dat die zaak in geleen, met het ene babylijtje, niet op zichzelf staat. Aha. Maar daarover meer de komende weken. En inmiddels dat heeft uit. hij natuurlijk ook de media dat gezocht. Is. En dat, dat zal. Het goed overleggen ja, ook was geen, geen verhaal in de ik. Nee. Ja. Maar ja. meneer Spentlof loopt al met dit verhaal een half jaar lang. En er is geen enkel... Uh, maar ik zal nooit mogelijk. iemand verwijten vanuit mijn professie de, de <lacht> nee. media te zoeken. Zou heel bijzonder ik stel dan, slechts ja. vast dat dat de verhalingen <lacht> ja. wel geen goed zal doen. Nee. Dat kun je op uh, je vingers natellen. En wat zou jij, Paul Jansen, nou tenslotte dat NFI aanraden... en het OM uh, het Rijk om nou toch te doen? We hadden het voor uh, uh, het nieuws al eventjes over die snelkooppanmoord... waarbij de rechter ook een bepaalde getuigendeskundige... Uh, die onderzoek heeft gedaan, uh, nadat het NFI dat ook had gedaan... en met heel andere conclusies kwam, mm. die mocht niet eens gehoord worden. Nee. Dat is niet, het is niet handig. Er wordt zo onhandig opgetreden... waardoor dat NRV waar ongetwijfeld bekwame mensen werken... in een idioot daglicht komt te staan. Ja. Wat zouden ze nou moeten doen? Ja, ik denk wat, wat Paul ook zei. Ze zouden daar toch echt veel transparanter en flexibeler in moeten zijn. Kijk, ik, of ik denk, je losmaken of... van het Rijk, kan dat? Nou, dat, dat zou kunnen, maar het is, niemand behalve het Rijk... kan zo'n instituut bekostigen. Mm. Daar zitten inderdaad, ben ik van overtuigd, voor het overgrote deel hele bekwame mensen. Alleen op het moment dat je zelfs maar suggereert dat ze iets niet goed gedaan hebben, dan schiet ze enorm in een stuip. Ja, ja. En het openbaar springt er meteen voor om ze te beschermen. En dat geeft een heel verkeerd beeld. Zou zouden daar veel makkelijker moeten zijn. En laten aantonen door contra-deskundigen dat ze het wel goed gedaan hebben. Ja. We gaan naar een andere zaak waar jij bij betrokken bent als advocaat. Sander Jansen. Uh, jij bent ook advocaat van Jesse R. Ja. We hadden net een hele discussie over het feit... Is het niet een beetje potsierlijk, Paul Vugts, uh, dat uh, wij zeggen nu Jesse R, ik blijf dat ook doen, terwijl je op internet zijn hele naam kan zien? Ja, ja nou, okay. op andere plekken ook. Dan gaan we wij, lekker potsierlijk door. Wij <laughs> gaan lekker potsierlijk door met Jesse R. Uh, hij is verdacht in een grote liquidatieproces, Passage heet dat, elf verdachten. Die staan terecht voor tien moorden of pogingen daartoe in de Amsterdamse onderwereld. Dus daar heeft hij een tijdje stilgelegen, volgende week gaat hij weer van start en er ja. komt een nieuwe kroongetuige. Nou. Wat kun je daarover zeggen? Of die uh, nieuwe kroongetuigen komt, dat is de vraag. Uh, in het korte zaakpassage draait om een kroongetuigen. Het is de eerste keer dat in Nederland een nieuwe wettelijke kroongetuigenregeling is toegepast. En daar zijn dus een hele serie zaken aan opgehangen. En de hele zaak van jouw cliënt hangt een beetje op, op, ja. op de verklaringen van die kroongetuigen. Zeker. Ja, ja. die kroongetuigen is echt de keur waar al het bewijs op drijft. Uh, uh, en het onderzoek duurt al ongekend lang. We zijn in februari 2009 begonnen met de inhoudelijke behandeling. Dus we hebben inmiddels denk ik van zo zo'n 100 zittingsdagen gehad. Dat is echt. Nou, ik vond niemand goed meer, zoveel zittingsdagen, ja. maar goed. Uh, en nu heeft het op mijn ministerie inderdaad kort voor de zomer aangekondigd dat ze in overleg zijn met een mogelijk nieuwe kroongetuige die over weer andere zaken zou kunnen verklaren. Ik moet zeggen, dat was toen eventjes heel spannend. Want iedereen dacht, dat, dat zal toch haast niet dat er nu weer een kroongetuige komt. En wat kan iemand nou nog verklaren dat er al zoveel in de media is geweest over die zaak. Maar het is daarna ook overdovend stilgebleven. Mm -hmm. Dus of er daadwerkelijk een nieuwe kroongetuige aan zit te komen, ik weet het niet. Uh, we gaan het waarschijnlijk volgende week horen. Maar het OM heeft er niets meer over gezegd. Volgende week begint het weer. Volgende week ja. dinsdag. De hoofdredacteur van uh, die zei tegen ons dat hij het gevoel begon te krijgen dat Nederland helemaal niet in staat is om zo'n groot massaal proces te, te draaien. Paul, wat vind jij daarvan. Nou, dat zou wel moeten kunnen, denk ik. En dan moet het alleen heel strak afgekaderd worden en heel strak in de hand gaan. Maar zij worden, kaderen ja. het zo strak af dat er elke dag ongeveer een zaak bij komt. Alles ja. <lacht> wordt maar in elkaar. Nou ja, er zijn er allerlei welke... zijpaden uh, uh, geweest. En dat heeft ook met het fenomeen kroongetuigen uh, en de persoon van deze kroongetuigen, die we al wel hebben, Peter uh, mm -hmm. Lasserp. Uh, dat heeft het ook mee te maken. Kijk, la, uiteraard doet de verdediging van de verdachte. toch? Ja, Dat zou echt potsierlijk zijn om zijn naam te Maar jij uh, zei, uh, Esther, uh, uh, jij knikte van ja toen ik zei: van, uh, je kunt je afvragen of Nederland wel in staat is om zo'n proces te, te draaien. Ja, ik denk, denk dat, je, dat ja. het inderdaad heel strak gelijk moet worden. Ik heb het gezien met de acroniemzaak, de Als Angelszaak. Er zat de voorzitter die het inderdaad heel strak begeleidde. En we zaten ook in de iets wat vriendelijkere entourage, gewoon bij de rechtbank weg. Ja, die bunker, ja. Ik geloof niet dat dat inderdaad nog vrolijk is, is, wordt is Os, in Oslo, daar Ik wilde zeggen ja. Oslo in Osdorp. Ja, oh. ja. nou ja, Oslo. Gepreoccupeerd, ja. Maar... Nee, ja, het, het zou wel moeten kunnen. Alleen, ja, zo'n proces, dat ontwikkelt zich natuurlijk... Ja. door, inderdaad, met het, met het wel unieke fenomeen kroongetuigen in Nederland... met allerlei wow. andere afspraken, civiele ja. uh, uh, procedures die daartussen doorlopen nog. En er komt iedere keer wat bij. Maar ik kan me voorstellen dat alle betrokkenen inmiddels wel uh, redelijk spuig zijn. Dus ja. weet jij ja. iets van die, van die nieuwe kroongetuigen? Heb jij daar iets over gehoord? Uh, niet meer dan, Sander. Nee, nee uh, dat uh, weet ik ook, dat er eentje in de lucht schijnt te hangen. Uh, nou, voor justitie houdt hij nog steeds wel in de lucht. Maar, maar is dat, dan, zou het dan, uh, dan iemand ik... moeten zijn die inmiddels ook gewoon... Alle lang vastzitten en ineens enorm gaat praten of is het iemand uit de hoge hoed die die nog helemaal niet in zicht is geweest? Wat voor Dit dossier bedoel denken? je Deze nieuwe kroontuig. Ja, dat moet je wel. Kijk, als je kroontuig want dan heb je zelf iets ook iets uh, boven jouw staan. Maar zou dat bijvoorbeeld die SR kunnen zijn? Ja, ik vraag maar iets. Mijn dan denk, ja, <laughs> jij gaat. Er, maar nee, ik nou bedoel... dat durf ik wat te zeggen. Die, ja. Ja, ja. Nee. Durf ik, die school. durf ik wat te klappen? Dat, dat kan niet. Ja. Dat kan niet. Want die, nee. die heeft zoveel verdenkingen tegen zich. Bovendien zou je zichzelf belasten in ruil voor strafvermindering. Dat zou zijn. We hebben nu al twee onderwerpen gehad waarbij je het kon twijfelen aan de neiging om echt tot waarheidsvinding over te gaan. Dat is dat proces waar we het over hadden voor de... Dat was die snelkoppanmoord waar we het eerder over precies. hadden, Precies. Ja. En aan jouw kwestie, jouw cliënt uh, Spendlaf, die daar het NFI, het Forensische Instituut van uh, beschuldigt. Hoe zit het in deze zaak? Is, is men geconcentreerd bezig om hier een waarheidsvinding hmm. te doen, Sander? Nou, nee. ik ik heb wel eerder al gezegd, ik denk dat de belangen inmiddels wel zo groot zijn geworden. Dat uh, in ieder geval bij het Openbaar Ministerie de wens om af te gaan ronden. en hopelijk met succes af te ronden. Uh, wat zwaarwegende begint te worden dan de waarheid volledig uh, in beeld te brengen. Maar het is inderdaad de consequentie van de methode die ze gekozen hebben. Kijk, je hebt nu een kroongetuige en de wet zegt je moet de betrouwbaarheid van die kroongetuigen toetsen. Ja. En hij heeft over heel veel zaken verklaard. En over al die zaken moet je dus gaan uitzoeken of dat de waarheid is geweest. En dat heeft denk ik veel meer tijd in beslag genomen dan ze van tevoren hadden bedacht. Paul Vught, van je kunt in deze zaak wel zeggen: uh, als je de rechtbank wat kunt uh, dan is het misschien dat het al te wijdlopig wordt en dat ze uh, te veel onderzoekshandelingen toestaan. Ja. Maar wat je de rechtbank niet kunt verwijten is dat ze dat niet doen in dienst van de waarheidsvinding. Nee. Want juist vanwege de krooggetuigen hebben we zittingsdag na zittingsdag na zittingsdag na zittingsdag allerlei zijpaden uh, bewandeld om zijn om de verdediging de kans te geven zijn geloofwaardigheid in twijfel te trekken. Namelijk, uh, er is een verhaal dat hij nog een moord zou hebben gepleegd... Ja. waarover hij heeft gezwegen, zou een doodzonde zijn, blijkt dat waar. Dat is het verhaal Gaat waar jouw betaal... cliënt JSR maar... mee gekomen ja. is, of niet? Nou ja, maar, ja, maar, maar daar ja, is wel ja. heel veel tijd mee uh, in geïnvesteerd. Ja. Dus enerzijds kun je zeggen, aanvankelijk zouden we maart 2010... zou het vondens gewezen worden of zo. We zitten het nu, uh, plan, ja. ja. we zitten nu augustus uh, 2011 en het vondens is nog nooit zo ver weg geweest als nu... Ja. Uh, maar je kunt niet zeggen dat de rechtbank niet... Uh, misschien ze wel, geven ze de verdediging wel te veel ruimte. Dat zal ze allemaal niet vinden. Maar dat zou je eerder nog uh, kunnen denken... dan dat ze mm -hmm. niet naar de waarheid op zoek zijn. ben je dat eens verpaald? Dat het eerder omgekeerd bijna is? Dat maar de ja, verdediging in dat te veel ruimte rechtbank ook wel de, de druk voelt uh, van de media. Maar natuurlijk ook omdat het zo'n enorm omvangrijk proces is... om het echt goed te willen doen. Dus ja, in die zin uh, siert het en alleen maar dat ze het doen op te wijzen zoals ze het nu doen. Mm -hmm. En wat schatten jullie, durven jullie een, een gok te wagen? Het is in 2009 begonnen, we zitten nu bijna in 2012. Nou, ze hebben, ze hebben gezegd, als het programma de laatste, lang genoeg duurt, hebben we het hier in 2015 nog ook. Al? Tot schema, pensioen. <laughs> bij, <la> well. <laughs> bij het laatste schema hebben ze gezegd, want we is nu in juni het nieuwste schema, gewoon gezegd van dit, we willen echt dat dit het laatste schema is. Okay. En dan gaan we ook proberen iedereen aan te houden. Maar als die kroongetuige doorgaat, Paul? moet het nog zien. Perfect. Nou, er is wel een bepaalde deadline, want uh, de voorzitter van de oh ja. rechtbank... die wordt uh, in januari 2013 volgens mij uh, 70. En uh, in principe oh. mag een rechter na zijn 70ste niet meer doorgaan met... Uh, maar kijk, dat, zo, dat zijn de, de goede grenzen. <laughs> Gewoon de verjaardag maar van de rechter. Maar wie weet wordt dat er wel man... weer iets op verzonnen, hoor. Maar het is volgens mij nog nooit eerder voorgekomen... dat iemand na zijn 70ste nog vonnis uh, kon wijzen. Paul Vughts van het bureau, hartelijk bedankt. Sanne Jansen en Esther Vroeg bij de strafrechtadvocaat ook bedankt. Dit was de Villa voor vandaag. Morgen zijn we er weer vanaf half vier op Radio 1. En zometeen na het nieuws, het Radio 1-journaal met Tim Overdiek. Ja, en daarin zoeken we nog steeds naar de gevluchte dictator van Libië. We stelden de vraag waarom in de democratie van Japan... een premier gemiddeld anderhalf jaar zijn werk mag doen... voordat hij moet aftreden. En we gaan proberen contact te leggen met de wethouder van Schiedam... die na zijn burgemeester ook is afgetreden vanmiddag. Een hoop bestuurlijk onvermogen, kortom. Altijd gezellig op een maandagmiddag. Eerste hoofdpunt van het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De politieagenten die door Nederland worden opgeleid in Kundu... zullen niet deelnemen aan offensieve militaire acties. Dat zegt minister Roosentaal in reactie op uitspraken van de chef van de politie. Volgens RTL en de Volkskrant zou hij hebben gezegd dat de kans groot is... dat de agenten worden ingezet bij gevechten tegen de Taliban. Hij ziet dat als zelfverdediging. Nederland heeft als voorwaarde voor de missie gesteld... dat de agenten alleen civiele taken mogen uitvoeren. Roosentaal zegt dat die uitspraak nog steeds geldt.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 En dat schrijft hij in antwoord op vragen van de PvdA. PvdA-kamerlid Van Dam die zegt dat de bedrijven de inkomsten compenseren... die ze zijn kwijtgeraakt doordat mensen steeds minder bellen en sms'en. Hij had Verhaag om een onderzoek gevraagd... naar de werkelijke reden voor die prijsverhogingen. Maar die vindt dat dus niet nodig. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Adb verkeersinformatie Er zijn een paar flinke problemen op de weg. In totaal staat er 80 kilometer fieden. Vanuit Den Haag is veel vertraging momenteel... na een kettingbotsing op de A12 bij het knooppunt Prins Klausplein. Het gebeurde al een tijdje geleden. Er is nu een, ketting, een technisch onderzoek gaande. Maar al het verkeer vanuit Den Haag staat inmiddels vast. Tussen het Malieveld en Prins Klausplein staat 4 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Ook de wegen die daarop aansluiten staan vol. Alternatief de N14 is inmiddels ook volgelopen. De A12 van Utrecht naar Arnhem, tussen Knopert Lunetten en Venendaal West, 18 kilometer. Na een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrijgegeven. Dan de A15 van Gorkum naar Nijmegen, die is al een groot deel van de dag dicht tussen Dodewaard en Andos... na een ernstig ongeluk met een vrachtwagen. De file is wel wat korter geworden, staat tussen Tiel West en Echtelt, 5 kilometer. Maar omdat de weg nog dicht is, is het wel het beste om om te rijden via Den Bosch vanaf Knopendijl.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 NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carasso en Tim Overdijk Goedemiddag. Zometeen de Onderwijsraad over het plan van de minister van Onderwijs... om terug te gaan naar twee profielen op de middelbare school. Onze verslaggever kijkt hoe het vandaag in Tripoli is... waar nog altijd naar Gaddafi wordt gezocht. Welk gevaar gaat er nog uit van Gaddafi voor zijn tegenstanders? En op de A2 lagen vanochtend opeens stapels bankbiljetten. Moet je het teruggeven aan de eigenaar of mag je het zo meenemen... zoals veel automobilisten deden vanochtend? Zometeen meer daarover. Het Openbaar Ministerie gaat kijken naar de omstandigheden waaronder een jongen van 14 in Emmen is overleden. Zijn familie denkt dat langdurig pesten hem zijn leven heeft gekost. Ze dringt al langer aan op een onderzoek. Het Radio 1 Genaal tot half zeven vanavond. De onderwijsraad bracht vandaag advies uit over het plan van minister van Wijsterveld om het aantal profielen in de bovenbouw terug te brengen van 4 naar 2. Nu heb je cultuur en maatschappij als profiel. Economie en maatschappij, natuur en gezondheid en natuur en techniek. Nou, de minister wil weer terug naar alpha en beta in feite, het systeem van vroeger. Geert Tendam is voorzitter van de Onderwijsraad. Um, goedemiddag. Goedemiddag. U heeft een tijdje kunnen studeren op de plannen van de minister... maar u vindt het geloof ik geen goed idee, hè? Nee, we vinden het op dit moment onverstandig. De minister heeft de raad gevraagd om heel zorgvuldig te kijken... naar een vermindering van het aantal profielen in de bovenbouw... Kunnen scholen hun onderwijs zo beter organiseren, zo vroeg zij zich af, dan met de huidige profielen. En levert het ook een inhoudelijke verbetering van het onderwijs op. En wij concluderen dat op dit moment overgaan tot een wetswijziging... die alle scholen dwingt om met minder profielen te werken, niet verstandig is. Had de minister dan niet beter eerst uw advies kunnen vragen en vervolgens haar plannen kunnen smeden? Nou, de minister had het voornemen om daarnaar te kijken. En ze heeft gevraagd om daar eerst een zorgvuldig onderzoek naar te doen dat hebben wij gedaan. Ja, en, en zij had het idee... er wordt niet voldoende gepresteerd in het voortgezette onderwijs. Uh, dus dat ligt aan die profielen. Tenminste, dat nam zij aan. Maar die relatie is er dus niet. Nee, een van, de voornemen, een van de oogmerken die zij met haar voornemen had... was kunnen scholen op die manier... hun onderwijs doelmatiger, efficiënter organiseren... en levert het ook een grotere focus op de kernvakken op... op Nederlands, Engels, wiskunde. En als het om dat laatste gaat... ...hebben wij gezegd... Zolang de randvoorwaarde is dat er niets verandert aan de inhoudelijke programma's voor de bovenbouw... want de minister wilde heel nadrukkelijk niet tot een grondige onderwijsherziening overgaan. En als de studielasturen voor de vakken, want die zijn bij wet geregeld ook gelijk blijven... dan verandert een vermindering van het aantal profielen... brengt niet meer of minder focus op de kernvakken met zich mee. En om het onderwijs te verbeteren, de prestaties te verbeteren... zou je dan die inhoud moeten aanpassen en een een aantal lesuren, hoor ik u dat eigenlijk zeggen? Nou, u hoort mij zeggen dat de randvoorwaarden die de minister meegegeven heeft voor dit advies... kijk naar een vermindering van het aantal profielen... en laat daarmee de inhoud van het onderwijs en de examenprogramma's onveranderd. Dat binnen die randvoorwaarden wij zeggen... Nou, ga dan ook niet bij wet regelen dat de profielen van 4 naar 2 teruggaan. Want dat levert geen inhoudelijk beter onderwijs op. Het levert geen doelmatiger, goedkoper onderwijs op. En wat wij in het advies aangegeven hebben... is dat de onderwijsraad ook risico's ziet... bij de aansluiting met het hoger onderwijs... dus het hbo of een universitaire studierichting. Want als je teruggaat naar een alfa- en beta-profiel... is die aansluiting minder? Nou, Laat ik u een voorbeeld geven. Leerlingen kunnen... Nu hebben we de keuze uit twee beta-profielen. Als dat nog één beta-profiel zou zijn... dan kunnen we op twee manieren dat aanpakken. Het kan een beta-profiel zijn waarbij leerlingen... Alle beta vakken kiezen, dus wiskunde, natuurkunde, biologie en scheikunde. Dat is een zwaar beta pakket. En het is niet onwaarschijnlijk dat daardoor minder leerlingen voor een beta profiel kiezen. En na vanand ook minder leerlingen een beta studie op de universiteit gaan kiezen. Dat vinden we maatschappelijk ongewenst. En een andere variant is dat er een beta-profiel komt... met veel meer keuzemogelijkheden voor leerlingen. Maar in zo'n profiel krijgen natuurlijk universiteiten en hogescholen... te maken met grote verschillen tussen studenten. En dan gaan ze natuurlijk toch weer naar vakkenpakketten kijken. Want heeft een leerling natuurkunde gehad? Heeft een leerling ook wiskunde B gehad? Want zonder wiskunde B kan Chris geen natuurkunde studeren. En nu in het huidige natuur- en techniekprofiel... zitten natuurkunde en wiskunde B altijd samen. In de nieuwe situatie is dat niet meer vanzelfsprekend. Dus wat op het eerste gezicht eenvoudig lijkt... een vermindering van de profielen, meer keuzemogelijkheden daarbinnen... Blijkt is dus het niet aan de te zijn. achterkant het niet. Nou goed, daar heeft u naar gekeken. Is uw advies bindend aan de minister? Nee hoor. We hebben een advies aan de minister gegeven over de profielenkwestie. En, en het ze is nu verder aan wil. de minister eh, om daar haar voordeel mee te doen. Nou, ze wilde vanmiddag nog niet reageren, maar één deze dagen trekken we haar aan haar jasje. Geert en Dam, ik dank u wel, voorzitter van de onderwijsraad. Graag gedaan. Dag. Het Openbaar Ministerie in Assen gaat onderzoek naar de doen naar de dood van Ricky van Bommel. De jongen uit Emmen overleed vorig jaar plotseling aan een hartstilstand. Hij was 14 jaar. Bij leven werd hij jarenlang gepest en mishandeld op zijn middelbare school. En zijn familie vermoedt een verband tussen die pesterijen en zijn dood. Salma Krombijk dijk van het Openbaar Ministerie in Assen, goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Komdijk, een jaar na zijn dood gaat nu het OM onderzoek doen. Is dat een onderzoek naar de doodsoorzaak van Ricky van Bommel? Nee, u zei ook in uw inleiding dat wij onderzoek doen naar zijn dood, maar dat is expliciet niet het geval. Wat dan wel? Onder... Wat zegt u? Wat dan wel? Wij gaan onderzoek doen naar een aangifte die door Ricky zelf gedaan is in maart van vorig jaar. Naar, uh, hij heeft aangifte gedaan van mishandeling en bedreiging. En uh, in de tijd is daar uh, door de politie op gereageerd in de vorm van een bemiddeling. Hè, dat is ook een manier om aangiftes af te doen. En na de dood uh, van Ricky heeft zijn familie bij het Openbaar Ministerie aandacht gevraagd voor die zaak. Uh, uiteraard ook doordat ze zelf een kausaal verband leggen tussen uh, uh, die aangifte en uh, zijn dood. En uh, de vraag die ze aan ons hebben gesteld is eigenlijk tweeledig. Enerzijds van, nou, wilt u wel kijken naar hoe die aangifte in de tijd is afgehandeld? En B, vinden wij ook dat er moet worden gekeken naar zijn dood. Op die laatste vraag heeft het Openbaar Ministerie aangegeven... dat we daar juist niet onderzoek naar doen, omdat er een arts is geweest... die heeft gezegd dat zijn overlijden natuurlijk was. En als er sprake is van natuurlijk overlijden... dan is er per definitie geen sprake van een strafbaar feit. En dan komt het Openbaar Ministerie ook niet in beeld. Over die... Um... Natuurlijke doodverklaring bestaat bij de familie ook wat uh, onduidelijkheid. Daar wordt gezegd een arts kon aanvankelijk niet zijn verklaring van natuurlijke dood afgeven. Uh, een schouwarts uh, aanvankelijk ook niet. Vervolgens um, is dat wel gebeurd waarom, waardoor forensisch onderzoek niet meer kon plaatsvinden. Uh, daarmee is voor het OM de kous af. Nou, U schetst een heel traject waar wij als Openbaar Ministerie eigenlijk helemaal niet over gaan. Um... Maar dat wordt wel gevraagd door de familie. Ja, en daar hebben wij dus ook op het antwoord gegeven dat wij daar niet over gaan. Uiteindelijk is een schouwarts, en die is daar ook uh, voor opgeleid... die heeft zelf uh, wel het natuurlijk overlijden vastgesteld. En uh, dat is een professionele beslissing die, uh, die in uh, zeg maar een ander traject is gedaan. En uh, wij respecteren die beslissing. Een uh, uh, klager daarover bij het OM past zeg maar, niet. Wij doen strafrechtelijk onderzoek. Nou, Op het moment dat die beslissing er ligt dan gaan wij daar niet naar een strafrechtelijk onderzoek naar doen. Er zijn natuurlijk andere wegen om die beslissing ter discussie te stellen. Maar zolang die beslissing er ligt zoals die er ligt... is er voor ons geen enkele aanleiding om daar een onderzoek op te starten. Helder, dan die eerste vraag. Hoe is in de tijd in maart 2010 aangifte gedaan en hoe is dat behandeld? Wat gaat het OM dan precies onderzoeken? Er is in de tijd zeg maar, een aangifte geweest door Ricky zelf... dat hij bedreigd en mishandeld werd op school... En uh, er is toen voor gekozen om daar uh, zeg maar bemiddelend op te reageren. Die jongen die moest ook verder daar op school. En het idee is dan dat je probeert om de partijen juist weer uh, nou ja, met elkaar, uh, uh, bij elkaar te brengen. Zodat ze ook met elkaar verder kunnen. En dat is uh, nou, een manier die wel vaker wordt gebruikt om uh, nou, problemen waarvan aangifte wordt gedaan op te lossen. Nou, uiteindelijk uh, veranderde de situatie in die zin ook dat Ricky. Uh, naar een andere school is gegaan. Dat heeft dus zeg maar het probleem niet opgelost... in de zin van tussen de betrokkenen... maar wel het probleem voor Rikkie. Wat gaat u dan praten met de jongens en meisjes... die in de tijd hem hebben gepest? Of we dat nu gaan doen, bedoelt u? Ja. Nee, wat er nu gebeurd is, is zeg maar dat de bemiddelingsrechts verder afgelopen... en vervolgens zegt de familie... nou, wij willen toch dat u ook kijkt of er strafrechtelijk vervolgd kan worden. He, want wij berusten niet in het feit dat dat toen zo is afgehandeld. Dus u kijkt, begrijp ik, puur en alleen naar de manier waarop die aangifte is behandeld, niet ja, naar hebben, dat de, hebben de we al gedaan. En daarvan hebben we gezegd dat we vinden dat de politie... met een strafrechtelijke blik toch dat onderzoek moet doen. Dus kijken of er vervolgd kan worden. Maar nou, Wat is dan het doel van dit onderzoek? Om tegemoet te komen aan de familie van Ricky van Bommel? Nou, in alle eerlijkheid, om gewoon te zorgen... dat er uh, uh, uh, ook wordt vervolgd daar waar het zou kunnen. Als uiteindelijk blijkt dat die aangifte... bewijsbare, strafbare feiten oplevert... Uh, dan is de vraag of daar ook uh, niet mensen... voor verantwoordelijk moeten worden gehouden... Dus eigenlijk tikt u dan de politie op de vingers, of niet? Nee, want wij vinden dat ze het doen van zeg maar, het afhandelen van een aangifte door bemiddeling... dat kan een hele goede oplossing zijn. Uiteindelijk zegt een van de partijen, in dit geval de benadeelde... dus de nabestaanden van de aangever, zeggen dat ze daarmee niet tevreden zijn. Dan bestaat er voor... Uh, ...die nabestaan en dat bestaat voor ieder uh, slachtoffer of aangever in het, uh, in het proces. Bestaat de mogelijkheid om daarover te klagen bij het Openbaar Ministerie? Dat heeft deze familie gedaan. En dan ga je dat gewoon inhoudelijk beoordelen. Vind je dan uh, dat dit een afdoende behandeling was... ...of zeg je van nou ja, he, deze aangegeven heeft ook recht op een verdere vervolging... ...door middel van uh, uh, het eventueel vervolgen van de daders. En uh, het Openbaar Ministerie heeft in dit geval besloten dat het laatste aan de orde kon zijn. Dus de politie moet daar goed naar gaan kijken... en dan komt het eventueel weer bij u terecht. Dat klopt. Sanne Kromdijk van het Openbaar Ministerie. Ik dank u wel. Graag gedaan. En zo direct gaan we kijken naar de situatie voor vrouwen en kinderen in Libië. Ook de slachtoffers van de burgeroorlog al daar. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan avondspits rond Den Haag verloopt ronduit problematisch... na een kettingbotsing bij het knooppunt Prins Klausplein. Ja, de rijstroken zijn wel weer vrijgegeven, zojuist. Maar het leed is al geschiet, alles rond Den Haag staat vast... De A12 van Utrecht naar Arnhem is nog veel vertraging na een ongeluk bij Maarsbergen. Daar zijn de rijstroken weer vrij, 15 kilometer vielen. En de A15 Gorkem-Nijmegen is al een groot deel van de dag dicht in beide richtingen bij Todewaard na een ernstig ongeluk. Van Gorkem naar Nijmegen kunt u het beste omrijden via Denbos. De andere kant op vanuit Nijmegen via Utrecht over de A12. Dit is het NOS Radio 1-journal met Lucella Carrasso en Tim Overdijk.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 Outsiders or feel being belittled just because we're women. De revolutie is voor iedereen, ook voor ons. We moeten niet gekleineerd worden. I mean, uh, around my area uh, there were women and, uh, who participated by giving food to uh, to rebels when they arrived. Uh, we singing and chanting. Yeah, and... And... Wij hebben er zelf voor gekozen om binnen te blijven, maar intussen waren er veel vrouwen die iets deden voor de opstandelingen. Ze brachten eten en we hebben gezongen ook. <laughs>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 we like my brother, my father, are very encouraging. Wij als vrouwen hebben heel veel te geven in het nieuwe Libië en aan het nieuwe Libië. En mijn broer mijn vader uh, stimuleren om uh, alles te doen om Libië beter te maken. Hans-Jap Melissen vanuit Tripoli. Het is elf minuten voor vijf, tijd voor het weer. Gerrit Hiemstra. Gerrit, de regen zijn we nu wel een beetje gewend deze zomer... maar het was vandaag wel opeens behoorlijk koud. En dat nog in augustus. Ja, dat klopt. Het viel mij persoonlijk ook tegen, moet ik zeggen. Het is vandaag maar een graad of veertien geweest... en ik dacht nog 16 graden. Nou is dat natuurlijk ook niet echt warm te noemen. Maar veertien graden is echt wel koud, ja. Dus ik, vond, ik vond het ook echt herfst. Ja, ik heb vanochtend de kachel even aangedaan. En wat veroorzaakt die koude lucht? Nou ja, het is denk ik de combinatie van uh, uh, weinig zon. Uh, de, de lucht waar we in zitten is van oorsprong ook koud. Komt uit het noorden. Um, en dan in combinatie met veel bewolking, weinig zon en ook nog eens een keer flink wat wind. Ja, dan, uh, dan krijg je dat soort lage temperaturen. Afgelopen weekend hebben we voortdurend gehad over orkaan Irene, Die het behoorlijk lastig maakte voor de Amerikanen. Ja. Maar wij krijgen, zo begrepen, er later deze week ook last van. Dan vraag ik me af, in slecht of in goede zin? Nou ja, in goede zin. Uh, je kunt er ook profijt van hebben, want zo'n uh, tropische cycloon, dat is eigenlijk altijd in deze tijd van het jaar, eind augustus of begin uh, september, dan steken een paar van die uh, tropische cyclonen, één of twee, die steken dan de Atlantische Oceaan over. En dat, dat is heel erg bepalend voor het weer in West-Europa. Als ze noordelijk uitkomen, dan is dat gunstig voor ons, uh, want dat betekent dat er warmere lucht aangevoerd wordt, dat er een hoger drukgebied uh, in de buurt komt, en dat is nu ook het geval. Het komt ook voor dat ze zuidelijk terechtkomen, bijvoorbeeld op onze breedtes, en dan krijg je echt heel veel regen, meer regen dan bij een normale depressie van zo'n omvang, omdat er juist zoveel vochtige lucht nog in zit. En ja, deze keer is het dus de gunstige variant, Ding komt ergens bij IJsland te liggen, en tweede helft van de week knapt het weer echt wat op, is de verwachting, met temperaturen die weer iets boven de 20 graden uitkomen. Lekker, maar dus niet van Arwin zelf, want die verdwijnt ergens boven IJsland. Nou, het, het wordt een depressie. Dus de, de hurricane, de tropische cycloon, die, die verandert in een, in een depressie. En die komt dan bij IJsland te liggen. Gert Hiemstra, dank je. Dan gaan we praten over Japan. Japan heeft weer een nieuwe premier. Vanochtend kon u al horen dat dat de Yoshihiko Noda is. Hij is van de DPJ-partij. Het is de zesde premier in vijf jaar tijd. Over die korte houdbaarheid van de premiers in Japan praten we met Japankenner en directeur van Japan Insight Radboud Molijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is uw verklaring ervoor dat de premiers het maar zo kort volhouden daar? Om te beginnen, als je naar het grote plaatje kijkt, dan is het een, een land wat op zoek is naar een nieuwe identiteit. Hè, ten opzichte van China, ten opzichte van de wereld. Dus er is ook politiek natuurlijk een hoop euh, worden gekeken naar nieuwe richtingen. Op de tweede plaats, euh, zeker als je kijkt naar de laatste premiers die uit de DPJ afkomstig waren. De DPJ, de Democratic Party of Japan, die heeft op zich weinig regeringservaring. Uh, de LDP heeft natuurlijk, hè, dat is de grote tegenpartij... die heeft, uh, heeft zo'n 50 jaar lang in de regering gezeten. Dus men kende daar de ambtenaren, men kende daar de regels van het spel. En de DPJ heeft geprobeerd om een aantal dingen te, substantieel te veranderen... op politiek niveau, en dat is ze niet gelukt. En onder andere ook omdat ze nogal wat tegenwerking hebben gekregen... van, laten we zeggen, de bureaucratie, de ambtenarij. Uh, Japan heeft, kent een grote omhelzing tussen politiek... En bureaucratie, en dat is juist wat bijvoorbeeld meneer Kan uit elkaar wilde trekken. En dat is hem niet gelukt en uh, hij moest volgens opstappen. Want de bureaucratie, de ambtenaren, die moesten niks hebben van deze nieuwe politici? Zo is het, ja. Nou, en want, want hoe kenmerken ze zich, hè, die nieuwe politici, behalve dat ze dan uh, die bureaucratie en de politiek wat meer uit elkaar wilden trekken en, en een gebrek aan ervaring? Eh, nou, dat zit hem onder andere hè, dus nogmaals in het feit dat men eh, op een andere manier eh, met de bureaucratie wilde omgaan in Japan. Dat wil zeggen dat niet alles vanuit de ambtenarij kwam, maar dat het ook vanuit de politiek kwam. Dat is één. Eh, een tweede aspect is bijvoorbeeld, en dat zie je natuurlijk nu helemaal naar dat Fukushima, naar die nucleaire catastrofe, dat eh, bijvoorbeeld meneer Kan zei, ja, we moeten eigenlijk geen nucleaire energie meer hebben. En vervolgens wordt hij teruggeroepen en vervolgens zegt hij van ja, eigenlijk is dit niet meer dan mijn persoonlijke mening. Dat is natuurlijk op zich niet een handige opmerking, wanneer je weet dat eh, ja, 30% van de Japanse energievoorziening afhankelijk is van nucleair. En dat laat zien, ja ik wil niet zeggen dat het een naïeve opmerking is, maar meneer Kan werd omschreven ook in de Japanse pers vaak als een politieke activist... En dat is natuurlijk toch wat anders dan een echte politicus. Want je moet natuurlijk het hele apparaat wel meekrijgen, zorgen voor draagvlak. Zag je dan dat de ambtenaren ook probeerden deze premiers echt pootje te lichten? Ging het zover? Ja, pootje lichten. In ieder geval dat men niet zo'n loya zo loyale medewerking gaf. Daarnaast is er nog een ander aspect. In het DPJ daar loopt zeker meneer Ozawa rond. Dat is een soort schaduwkingmaker, laten we het zo noemen. Uh, een meneer die wordt beticht van corruptie. En de DPJ heeft, heeft hem in wezen kant gesteld binnen de partij. Uh, maar wat heeft hij vervolgens gedaan? Door elke keer op een andere kandidaat te gokken. met het idee om weer terug te komen in de politiek. En met zo'n zwaar gewicht, die als het ware voortdurend als een. Uh, als een grote steen achter de auto hangt, is het moeilijk opereren. Maar als mensen, als, als Kan daardoor geen kans krijgen... Oh. Hè, dan ziet het er voor deze nieuwe meneer Noda, denk ik, ook niet zo goed uit. Of is die uit een ander hout gesneden? Nou, het gekke is, meneer Kan, die, dat is dus op zich eh, niet iemand uit een politieke dynastie. Het was iemand die als zakenman eh, het parlement binnenkwam... en vervolgens eh, de regering eh, binnengekomen is... Um, meneer Noda is wel een volbloed politicus. Het is iemand overigens die uh, daarvoor minister van Financiën was. En um, ja, die in ieder geval het spel, denk ik, wat uh, misschien wat handiger zal spelen. In ieder geval hopen we een betere backing heeft. En als laatste, en daar moeten we dan ook wel op hopen dat hij Japan ook fiscaal en financieel er bovenop kan helpen. Is dat zijn belangrijkste taak voor deze nieuwe premier? Ja, dat is het wel. Kijk, het Japanse overheidstekort is pakweg 2,2 maal het GDP. Dus dat is echt uh, gigagroot. En in wezen wat je ook ziet is dat de enige oplossing is, behalve snijden, is ook belasting, belasting verhogen. Nou, een heikelpunt in Japan is de BTW. De BTW staat nu op 5 procent. Er wordt nu al eindeloos gesproken om die btw naar 10% te trekken. En um, dat is iets waarvan ik denk dat meneer Noda in ieder geval een poging toe gaat doen. Want hij wil zorgen dat het fiscaal wat beter op orde is. Zal het volk daarin met hem meegaan? Want hoe kijken die dan tegen zo'n nieuwe premier aan... in een tijd waarbij het land uh, behoorlijk, uh, behoorlijk onderuit is gegaan? Ja, ik denk, zoals overigens op een heleboel plekken in de wereld... dat het vertrouwen in de politiek uh, redelijk achteruit is gegaan. Ik denk als er nu verkiezingen zouden komen in Japan dan is het niet eens zeker of de DPJ uh, zeg maar zeer zou verliezen. Het is de vraag of er überhaupt nog verkiezers kiezers komen opdraven. En dat is natuurlijk een ander veegteken. Is dat een resultaat van de afgelopen tijd... waarmee de premier met uh, de Fukushima-probleem uh, is omgegaan? Ja, ik moet je eerlijk zeggen... Ik heb op zich nog best bewondering voor de manier waarop meneer Kan dat heeft geprobeerd. Dus ja, is, ja, hij heeft op zich. Kijk, meneer Kan heeft op zich een goede naam. Hè? Hij heeft in de jaren negentig, dacht ik, een groot schandaal uh, aan het licht gebracht. de benen vanuit de politiek. Toen hij minister was van Volksgezondheid. Waarin een uh, uh, HIV-bloedbesmette. Uh, besmetting uh, was, uh, waar de overheid daadwerkelijk schuld voor had. Daar heeft hij ook het boetekleed voor aangetrokken. Dat heeft hem zeer veel credit gegeven. Het is iemand die op zich best van, uh, van transparantie enzovoort houdt. Maar goed, hij heeft het dus ook niet gered. U, zei, uh, u begon te zeggen met het grote vraagstuk wat hier eigenlijk boven hangt ook. Is dat Japan zoeken is naar een nieuwe identiteit. Daar ja. past die wisseling ook steeds bij. Deze meneer Noda, die dan nu de premier is, ziet u hem... In hem iemand die voor zo'n identiteit kan gaan zorgen. Uh, nou, laat ik het anders stellen. Hij, is, hij zal in ieder geval wat meer politieke skills hebben dan zijn voorganger om dat te bewerkstelligen plus het feit dat een, bij een aantal andere kandidaten het bekend was dat zij ook bij het buitenland, en dan praat je bijvoorbeeld over China en Korea, nogal wat bad feelings veroorzaakten. En wat dat betreft denk ik dat iedereen ook blij is dat meneer Noda toch geworden is. En zeker ook omdat meneer Noda niet aan het handje zal lopen, en dat heeft hij ook helder aangegeven, van meneer Ozawa, waar we het eerder over hadden. Dat is de grote intrigant van, uh, van zijn partij. Op de achtergrond, precies. Nou, we gaan kijken hoe lang uh, meneer Noda het vol gaat houden, die nieuwe premier van Japan. Ik hoop dat we elkaar hierover in ieder geval kunnen spreken over een hele lange tijd. Over een jaar ja. of drie, vier. Radboud, Morlijn, tot dan. De, de klok tikt ook. Uh, ook vlak voor vijf uur. Na vijf uur gaan we het hebben over criminaliteit op de snelweg. Geld op die snelweg, waar mensen graaiden naar bankbiljetten die daar rondwapperden. En we gaan praten over de schutter. De schutter die uh, bij de Heineoord tunnel vanochtend weer toeslog. We gaan praten over het daderprofiel. Wat voor